Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden mensen in Libanon zijn op de vlucht geslagen... nu er de laatste dagen zware gevechten zijn met Israël. Volgens hulporganisaties wordt zijn situatie steeds slechter. Het was al ingewikkeld in Libanon vanwege een financiële en economische crisis... die al een aantal jaren duurt. En met de beschietingen op dit moment, met name in het zuiden van Libanon... zijn er mensen die niet meer naar hun huizen terug kunnen of die op de vlucht zijn... omdat er aangekondigd is dat de beschietingen plaats zullen vinden. Dus het is eigenlijk grote, grote wanhoop onder mensen die al heel weinig hadden. Hulporganisaties hebben daarom de humanitaire hulp opgeschroefd... door bijvoorbeeld drinkwater uitgedeeld en ook speciale hygiënekits. Rond de wedstrijd Ajax-Besiktas van gisteravond zijn veertien mensen opgepakt. Het gebeurde onder meer op de Dam en het Waterloopplein. Er waren relletjes tussen supportersgroepen. Ook staken twee supporters vuurwerk af. Ajax won de wedstrijd in de Europa League met 4-0 van de Turken. Ja, voor het eerst bestaat meer dan de helft van de Nederlandse elektriciteit uit groene energie. Dat is energie die bijvoorbeeld wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Het afgelopen half jaar was 53% van de energieproductie duurzame energie. Dat blijkt dan maar uit cijfers van het CBS. En straks rond half twee gaan de Nederlandse F-16's voor de laatste keer de lucht in. De toestellen worden vervangen door de nieuwe F-35's. Maar voordat het zover is, maken de oudjes eerst nog een afscheidsronde. Als het nog maar de vraag of we ze wel gaan zien. Nou, verslaggever Mark Robin Visser is op vliegbasis Volkel. En daar gaan ze straks vertrekken. Het is hier nu nog uh, ja, licht bewolkt, maar dat kan natuurlijk in de loop van de dag veranderen. Dus ik weet niet of we de toestellen uh, gaan zien, maar dan toch in ieder geval wel horen, want hier op Volkel staan er nog een stuk of acht. Ja, die acht vliegen straks over heel Nederland. In twee uur tijd vliegen ze dan langs allemaal verschillende defensieplekken in het land. Het weer. In de kustgebieden veel regen met onweer en ook zware windstoten. Vanmiddag trekken de buien met veel wind verder over het land. Het wordt vandaag een graad of 15. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N9 Den Helder-Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen, 6 kilometer met een kwartier vertraging. 40 minuten oponthouden op de N203 vanuit Alkmaar naar Amsterdam. Er is dan ook een ongeluk gebeurd bij Uitgeest. Daar staat 4 kilometer file op de N250 Den Helder-De Kooi. Bij Den Helder, 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom bij het tweede uur, even geen rust aan de kust. En we zijn er nog steeds en we blijven nog twee uur gewoon. Hè? <laughs> we hebben zoveel te doen. Um, we gaan even een muziekje draaien en uh, we gaan het maar weer even hebben over die regen. En dan heeft daarna Beb nog een paar nieuwtjes voor ons, hoorde ik. Of nee, het is het tweede uur. Dit is het is tijd voor. uur, wacht, uh, wacht even. Wacht even, ja, ja. wacht even. Dolly, kijk even <laughs> naar je programma. <laughs> ik, ik, ik. Ja, wat ja, Ik zit er klaar voor. Er klaar voor. Ja, regisseur. jij bent er klaar voor. Dus we gaan over naar het startnummer voorafgaand aan weer een column van onze Honey. zit ik dan? Naar mijn gang langs het buffet met mijn kopje lauwwarme tomatensoep, een bakje rakost en wat stokbrood met kruidenboter. En ik wil net beginnen met de eerste hap. Zie ik in mijn ooghoek allerlei mensen voorbij schuiven met overvolle dienbladen, borden met allerlei soorten broodjes, met mooi gerookte zalm en tussen de vingers ook meteen een paar champagnefluts geklemd. Ik zie mensen lopen met heerlijk uitziende tappenhapjes... en daarbij behorende witte en rode Spaanse wijnen... Verdechel, Rioja, borden met sushi... heel mooi gedun en gesneden rauwe stonijn. Ik zie kiesjes voorbij komen, garnalenkroketjes, kreeft, haring... gevulde eieren, warme beenham, wraps, pasta salaris. Om... Maar, maar, maar hoe dan? Waar stond dat dan allemaal? He, he, heb ik iets gemist? Bla blijkt dat dat om de hoek het buffet gewoon nog doorloopt. Ja, het, het heet ook niet voor niks, lopend buffet. Nou, net voorbij dat ene tafeltje... is dus nog een halve zaal gevuld met eterij. Niet gezien. Anderen kennelijk wel. Nou, nou zijn buffetten en ik nooit een bijzonder goede combinatie geweest, hoor. Sterker nog, ik klap dicht van zo'n royaal gevuld overdadig uitstraling. Ik, ik, ik kan gewoon niet kiezen. Ik pak vervolgens altijd het meest lullige gerechtje... Een buffet is gewoon een soort trauma voor me. Ik, ik weet nog, op het huwelijk van mijn nichtje Gertrusje. Er stond een kolossaal warm en koud buffet klaar voor na de receptie. Echt een culinair pronkstuk. Werkelijk schitterend. Het pièce de résistance stond in het midden. Een beeldhouwwerk in de vorm van een enorme vis... met als basis een riante zalmsalade. Helemaal creatief opgemaakt met eetbare vinnen, schubben en staart. Zelfs de oogjes ontbraken niet. Een plaatje. Moest uiteraard onaangeroerd blijven tot na de diverse speeches. En natuurlijk zou het bruidspaar vervolgens het buffet openen... nadat er geklonken was met een glaasje bubbels. Ja, zo hoort het. Gelukkig weet iedereen van ons dat. Behalve oom Frits... Maar hij kon zijn geduld en fatsoen niet bewaren. Hij pakte een flink bord en begon nog tijdens de speeches... met een grote lepel midden in het kunstwerk te harken... en royaal op te scheppen. Er moest nu gegeten worden. Punt uit. Weg pronkstuk, weg officieel moment, weg leuke fotoshoot... en daarmee ook een beetje weg eetlust. Behalve die van oom Frits natuurlijk. Buffetten halen het vreemdste gedrag in mensen naar boven. De zo op het oog beschaafste en fatsoenlijkste persoon verandert in een inhalig monster. Er worden borden volgeladen. Je wil het niet weten, tot over de randen. Er wordt als blinde tegen de looproute ingebangend, Ja, omdat men iets vergeten is, of dat men denkt dat er straks niks meer is. En, en, en een combinatie. Je verzint het niet. Saté, pizza, paling en ribs op één bord. Samen met de dame Blanche en de tiramisu. En daarbovenop nog een half stok brood. Een Franse kaas en gerookte salm, friet, nasi... samen met chocolade, moes en af, aardbeien, bafra... op elkaar gepropt. En daarin dan nog een paar stokjes chasliek gestoken. Hebben ze de hongerwinter meegemaakt soms? Dan snappen ze niet dat hun buffet altijd wordt aangevuld. Dat ze rustig nog een keertje terug mogen komen als ze nog trek hebben. Ik zag een varen met zo'n schattige babydraagdoek op zijn buik. Alleen er zat geen baby in, maar een lading frikandellen... slagroomsoesjes en broodjes. Ja, is het woord buffet misschien afgeleid van buffelen? Ja, ja, ja, dat, dat, dat denk ik. In ieder geval, ik klap, klap er compleet van dicht. Er is veel te veel aanbod, veel te veel hebberigheid... veel te veel prikkels. Bij een ontbijtbuffet in een hotel ben ik al verslag... Ja, er staat ook gewoon te veel uitgestald. En ik zeg het al, ik, ik kan die gewoon niet kiezen. Dus puntje bij paaltje. Ik pak een bruine boterham met een plakje kaas... een kopje slappe thee. En soms, heel soms, als ik een alert moment heb... score ik een croissantje met een beetje jam. Ja, tegenwoordig, tegenwoordig is een uitvaart al een culinaire happening. Vorige maand nog. Na het controleren van de lange rij familieleden... zit ik met een bakje zwarte koffie... en een plak uitgedroogde hotelcake wat om me heen te kijken. Zie ik in mijn ooghoek allerlei mensen voorbij schuiven... met bitten, garnituur, ganalen, cocktailtjes... salmtoosjes, glazen prosecco. Ik zie zelfs mensen met een verscheidenheid aan stampotten, met gehaktballen en stukken rookworst rondlopen. Ja, maar, ja, maar, ja maar. hoe dan? Waar stond dat dan allemaal? Heb, heb ik iets gemist? Heb ik weer een buffet over het hoofd gezien? Ja, maar ik, ik, ik verwacht dat ook helemaal niet bij een crematie. Maar de echte doorgewinterde uitvaartbezoeker kennelijk wel. Die gaat natuurlijk nog voor het condoleren. Eerst op zoek naar de hapjes en de drankjes. Om op minst minste kosten van het gezamenlijk boeket eruit te halen. En natuurlijk niet onbelangrijk om de maag te vullen. Daarna schudden ze dan nog iets wat aangeschoten de hand van de nabestaanden. Met de etensresten in de mondhoeken prevelen ze dan zoiets van, nou uh, uh, van harte gefeliciteerd. Uh, ge -ge nee, ik bedoel condolentie. Nee, uh, heel veel sterkte. Ik, ik, ik kon het niet meer aanzien. Ik kon het gewoon niet meer aan. Ik, ik liet het overdadige buffet voor wat het was. liet de koffie in de cake onaangeroerd en ging op weg naar huis nog lekker even langs de Febo. Niet echt gezond, ik weet het. Maar gelukkig is de keuze daar lekker beperkt. En niks geen uitpakkerij, niks geen culinair gedoe. Gewoon zo'n ordinaire grote bakfriet met heel, heel, heel veel mayonaise. Heerlijk! Eet smakelijk! met mayonaise ik sateen, ik ajeen, maar mayonaise met Marion en geen kroket als komt de lens met de kwak weer Voor ons geen al gehad om weet je bellen. Maar beetvan je voor ons altijd bij te Zat niet met hachema mayonaise, verliet met mayonaise. En een croquet nog komt de led met een kwak mayonaise Ik bestel nooit geen soep, ik geen kreeft uit de koep. Ik hou niet van een kip à la pompadour. Op de hoek van de straat, waar een frietentje staat. Ga ik eens even op de pelze toe. Ik eet en zing voor twee, en iedereen zingt mee. Nee, hebben friet met mayonaise. Niet het zoutje, niet het peperje, maar, maar mayonaise. Friet met mayonaise. Ik heb geen paté. hou niet van mee. Ik eet geen toeren door de à la Provençale. Op de hoek van de straat, waar het je staat, tracteer ik op een lekker Belgisch maal. Ik eet en zing voor twee, en iedereen zingt mee. Nee, nee. Zaté niet met hacheen, maar mayonaise Frit met mayonaise En een kroket, een potelet Met een kwak, mayonaise Voor ons geen bol of frik en bellen Maar frik mag je voor ons altijd bestellen Wij hebben frit met mayonaise Niet met saté niet met ja, Johnny Hoes uh, in navolging van de enorm leuke column van Hanny. Wat een leuke bijdrage weer. En die ging dus over buffetvrees. Uh, we gaan nog heel even één regennummertje draaien. En dan uh, gaan we praten... En luisteren naar David Blinko. Die is inmiddels aangeschoven en aangekomen in de studio. We gaan nog even een ander nummer draaien... en dan gaan we eens horen uh, wat David ons allemaal te vertellen heeft. We gaan luisteren naar Adele, Set Fire to the Rain. bij ons in de studio, heeft plaatsgenomen David. David is geboren in Schotland en toen hij 19 was... besloot hij naar Nederland te komen. David was geïnspireerd door artiesten als Rita Franklin... Niels Sedaka, The Isley Brothers, Stevie Wonder. En na vier jaar in Nederland begon hij ook te werken... als professioneel muzikant... Hij had een coverband genaamd Avenue. Hij speelde gedurende tien jaar op grote locaties in Nederland, in Duitsland, met, uh, en met de bandgitarist Eddie Mulder. En David bracht vaak in vrije tijd door met het schrijven van eigen composities. Nou, dames en heren, ik heb David eventjes uh, ingetoetst voor Spotify. En daar verscheen een enorme rij prachtige nummers met allemaal daaronder inderdaad zijn naam. Ik ben trots dat ik hem mag gaan interviewen. En wij gaan eens luisteren naar wat deze man ons allemaal brengt. David Blinko bij ons in de studio. Ik las daar net al iets uit zijn biografie. David, geboren in Schotland. Geïnspireerd door mooie muzikanten. Veel soulful, lees ik ook. Uh, uiteindelijk naar Nederland gekomen. En dat had hij een huise muzikale carrière. En in 1989, David, lees ik dat je toen ook al... Uh, twee singles hebt uitgebracht. En die hebben nog hoog gescoord in Nederland. En... Uh, Zoals dat vaak gaat, gaandeweg ons leven, ben je toch ook nog een andere afslag in gaan nemen. En ik hoop dat je leerlingen nu luisteren. Want op het moment geef je Engelse les op een middelbare school. Maar, en daarom ben je bij ons, uh, het bloed blijft stromen. Je hebt een nieuwe album in de maak. Klopt helemaal. Vertel. Nou, het uh, eerste album die ik heb uitgebracht was... Uh... In oktober 2017. Oké. Okay. Mijn tweede album, dat heeft... Uh, ik geloof... Uh, 3,5 jaar uh, heb ik daarover gedaan. Om het, uh, om het uh, uiteindelijk af te maken. Normaal gesproken was ik er eerder mee begonnen. Met het tweede album. Maar, nou ja, bekend verhaal. Covid heeft dat een beetje... Ja. Uh, yeah. uh, uh, tegengehouden. <coughs> Er komt nog bij dat uh, ik werk met, uh, met Nederlandse muzikanten... maar ook uh, twee uh, Turkse mannen die uh, helpen mij altijd met uh, het in elkaar zetten van de nummers. Namelijk een toetsenman en een bassist. Maar uh, uh, uh, mijn producer, Raymond Hubert, en mijn gitarist Erik Band... die... Uh, die doen het ook heel erg goed in de muziekwereld, in, uh, binnen en buitenland. Ja, ja. En dus um, gedurende de periode dat ik bezig was met het opnemen van een tweede album... hadden zij vaak ook andere verplichtingen. Ja, ja, ja. Maar ik wilde ze per se gewoon uh, binnenboord houden. Ja. En vandaar dat het ook wat langer heeft geduurd. Maar uh, de grootste reden, denk ik, dat het deze keer wat langer heeft geduurd... is dat ik voor het eerst in mijn leven samen met mijn vrouw... Uh, wij zijn voor het eerst... Uh, ouders geworden uh, in 2019. Dat is prachtig. Op Valentijnsdag, nou te benen. Nou, nou, nou, van ja, harte gefeliciteerd. Hebben, de, dan, dankjewel. Hebben, en wat werd dat? Wat kwam er een, toen aan? Een, een, een zoontje. Een zoontje. Ja, ja. Prachtig. Ik hoor je ook zeggen dat je met Turkse muzikanten werkt. Klopt. En dat komt omdat? Mijn vrouw is Turks. Ja, vrouw is Turks. Ik ben daar al vanaf 1995 Heel vaak. Mijn paspoort zit helemaal vol van de, van de, van de, van de stempels. Mm -hmm. um, dus ja, ik hou ontzettend veel van muziek. Uh, Turkije noem ik altijd het uh, Brazilië van Europa. Die mensen ja. die... Uh, ja, als je gewoon bij mensen thuis komt, al gauw wordt muziek gedraaid. Ja. In, in, in, in het openbaar vervoer. Uh, op straat, muziek, muziek, dans, dans, dans. Heerlijk. En uh, ja. Dus daar laat je, je wel inspireren, David. Ja, ik um. heb daar. Sorry, maar ik, ik heb ja. daar uh, een, um, een muzikant getroffen. Hij was aan het optreden met een bandje daar. Mm -hmm. uh, hij speelt toetsen. En toen dacht ik. Ik, ik, ik, ik moet hem benaderen. Ik moet, ik moet hem vragen. Ik was al bezig met mijn ja, eerste ja, ja. album. Ja. Maar ik had geen, nog geen vaste toetsenman. En enkele dagen later was hij bij ons thuis daar in Turkije. Samen met mijn vrouw en zijn vrouw. En ik heb hem gevraagd, wil je, wil je meedoen? En hij heeft ja gezegd. En het is een geweldige man en een geweldige muzikant. En op een gegeven moment, hij stuurde mij een videoclip op van een bassist, een Turks bassist. En die heeft... Uh, en op dat videoclip staat er een, een, een Chakka kaan Ik um, ben even kwijt welk nummer dat was. Maar het een hele moeilijke basloop. Mm -hmm. En uh, nou ja, hij zei tegen mij... David, wat vind je van deze bassist? Want dat was, was die bassist? Dat was die bassist. Waanzinnig. En dat, het zo heeft hij auditie gedaan. Tjoh. Want het was zo geweldig oh, mooi. Dat is een fysieke kaartje. Zo geweldig mooi ingespeeld. En Heerlijk. Ik, werk, ik werk dus uh, altijd met... Die twee jongens. En, ja. en, uh, en aangevuld uit, met wat Nederlandse muzikanten. Ja, precies. En zo is er in jou weer een nieuw album gegroeid. Ja. Uh, ik heb je, je hebt mij verteld dat je 3 september... van dat album twee singles hebt uh, laten remasteren. Ja. En waar heeft dat mogen gebeuren? Dat heeft mogen gebeuren in Londen... bij de Abbey Road Studios. Wauw. Ja. Uh, Bekend van The Beatles en ja. van uh, The Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Ik denk dat de mensen nu inderdaad de radio al wat harder gaan zetten. <laughs> David, je nieuwe album. Ja. Hoe heet het? The Secret Art of Dreams. En hoe is die naam ontstaan? Uh, je kent vast het, het, het, het Nederlands televisieprogramma Zomergasten. Ja. Enkel jaren geleden, ik weet niet precies meer wanneer... was er een Belgische... Uh, theater- en opera regisseur uh, die was daar te gast. Mm -hmm. Hij heet uh, Ivo van Hoven. Ja. Hij is, geloof ik, ook uh, woonachtig en werkzaam in Nederland. Ja, ja, ja. En hij heeft het toen destijds over uh, het samenwerken met David Bowie. En ook... Ja... Uh, uh, uh, ja. Het overlijden ook van David Bowie. Ja. En het was een prachtig mooie interview ook. <kliek> maar hij zei op een gegeven moment... Hij zei dromen en geheimen maken kunst. En toen dacht ik, dat is een mooie... mooie titel. Een mooie titel. En ik heb dat een beetje, zeg maar, daarin gezocht. Van ja, wat kan ik daarmee? Mm -hmm. En vandaar ook, uh, ja, dacht ik... The Secret Art of Dreams uh, maak ik dan de titel voor mijn... Uh, van mijn tweede album. Oké. Okay. Dat, dat is het ontstaan van. Zo, ont zo, zo haal jij ook je inspiratie voor jouw nummers uit het leven. Je schrijft alles zelf. Ja. Je schrijft ook je teksten allemaal zelf, begrijp je? Dat ik? klopt. Waanzinnig. Ja. En die, die geremasterde singles, ja. Wat, wat, wat, wat is de jouw ervaring daarmee? Um. Hoe zijn ze nou uit die beroemde Abbey Road Studio Remastered gekomen? Hoe nou ja, was het resultaat? Abbey Road is een bedrijf. Ja. Er werken veel mensen. Ja. Uh, dus uh, ze moeten natuurlijk ook uh, proberen uh, zoveel mogelijk geld binnen te, ja. te, te halen. Ja. En wat het mixing en mastering van, van, uh, van uh, muziek betreft... dan bieden ze uh, de mogelijkheid om... Uh, als band of als artiest je, je, je muziek te, te mixen online of te masteren online. Uh, dat, dat, ik heb wel met een beetje met het idee gespeeld: van oké, okay, dan stuur ik mijn files op en dan krijg ik ze dan wel terug en dan, dan uh, misschien wat met wat aanpassingen. Dan uh -huh. geef ik dan uiteindelijk akkoord: van nou, zo is het wel goed, uh, ja. dank u wel en hier is het geld. Maar ze, je hebt ook de mogelijkheid om zelf daar naartoe te gaan en erbij te zitten. En toen dacht ik, ja, dat moet ik hebben. Dat heb je gedaan. Dat heb ik gedaan. Voor, voor de mensen die gewoon nu heel uh, uh, niet kundig luisteren naar dit programma. Mixen zegt ons allemaal wel wat. Dan ga je ja. waarschijnlijk de verhouding ja. van de instrumenten een beetje herzien. Ja. Wat is precies remastering Het is eigenlijk het, uh, het fine-tunen van uh, wat je hebt gemixt. Oké. Okay. Dus het kan zijn dat je... En mixen heeft alles te maken met met balans, mm -hmm. met defineerbaarheid van de onderlinge uh, instrumenten... die dan te horen zouden moeten zijn. Ja. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat, een, uh, dat er ergens iets clasht... tussen bijvoorbeeld het hele lage gebied van een basgitaar mm -hmm. en het hele hoog gebied van backing vocals. Ik noem maar twee uitersten. Ja. En het masteren, dat brengt de boel zonder dat het dof gaat klinken... Juist een tegentel. Het maakt het briljant. Het, het maakt het briljant, ja. Want, da, want dat, David, dat zo is. zal het in jouw hoofd zijn. Is hmm. het er nu uitgekomen zoals het in jouw hoofd heeft geklonken toen je het componeerde? Ja. Werkelijk? Ja, ik ben er zeer tevreden mee. Oké, okay. ja. hartstikke mooi. Ja. Zullen we even naar een nummer weer gaan luisteren? Dat we nou, straks verder praten? Dat lijkt me een heel goed plan. We willen meer horen van David nu. Ja, ik heb, ik heb namelijk een nummer uitgekozen... wat mij ook enorm aanspreekt. Dat heet Living for Today. Zo'n lekker ritme. En, uh, maar ik weet niet of dat een van de... geremasterde... Of de, dat, die niet. Dus nee. dan moet je maar even zeggen... welke dat is, dan draaien we die aan het eind. Goed? Gaan we nu even luisteren dat, naar... Dat, ja, de mastering, ook, die, overigens in Nederland gebeurt, is het ook, is het ook heel goed gebeurd hoor. Oké. Okay. Okay. Het remaster wil niet zeggen dat, dat de mastering, de oorspronkelijke mastering, gefaald heeft. Helemaal nee. Nee, nee. nee, nee maar we willen ook eigen, wel even naar de andere fijn. Het is puntjes op die. Ja. ja. Maar dit is zo'n zalig nummer. Living for today. We kunnen het vandaag echt wel gebruiken met het pokken weer. Nou, daar komt hij <laughs> Van David Blinko. Can't go on My hands are dry But for now We can all Oh was het nummer Living for Today van David Blinko... die hier helemaal persoonlijk in de studio aanwezig is. Ja. Helemaal uh, vanuit Haarlem hier naartoe gezwommen. Ja. En, uh, <laughs> en terwijl, wij, terwijl dit prachtige nummer draaide... spraken David en ik eventjes door over uh, Ivo... Um, want uiteindelijk is dat natuurlijk een bijzonder begeesterd mens. Wat helaas uh, ook, zoals heel veel gebeurt bij geestdriftige artiesten, regisseurs, uh, noem het maar... Um, heel erg heeft geschreven tegen zijn uh, personeel... Uh, momenteel bij het toneelgezelschap. Is weggestuurd wegens grensoverschrijdend gedrag. En toch was dit een zwaar bezield mens... en die heeft ook uh, David aangestoken, geïnspireerd. Want hij sprak in, die, in dat interview waar jij ook op bent gevallen... ook voor de tot zandkoming van je titel... sprak hij ook over David Bowie... en ja. over uh, het lied waar, naar aanleiding waarvan jij maar vertel het liever zelf, weer een lied hebt geschreven. Nou, um, Ivo uh, van Hoven... Ja. die heeft volgens mij de videoclip... van het laatste David Bowie David ja. Boy single ja. uh, gemaakt. Ja. En het, het waren goede vrienden van elkaar. Ja. Uh, dat nummer heette Black Star. Of zijn album ik geloof het album zo heet het album heet ja. Black Star ik geloof het, dat het was uh, titel van zijn laatste single dat weet ik dan niet meer maar dat heeft mij kennelijk en ik zeg kennelijk omdat ik dat ook niet 100% ik weet niet wanneer dat gebeurd is maar ineens in een flits dacht ik Black Star dus de dood uh, ja. of uh, iets wat gewoon uh, zo ver weg is dat je het niet kan grijpen in het donker en ja. naar en ja. niet leuk en toen dacht ik nou wat is het dan een tegenpol dat is dan een new star dus een van de nummers uh, op mijn al new, tweede album heet, new star. heet new, star. new star ik kan me voorstellen <kwijnt> je hebt vertelde dat jij uh, heel gelukkig bent sinds in 2019 vader geworden ja. van een mooie zoon ja. je hebt een Fijn huwelijk zo te horen. A good wife, uh, a good life. A good life, ja, ah, ja. zo mogen we het stellen. En dat heeft, heeft, heeft dat mede toe bijgedragen dat jij uh, zeven jaar later een tweede album bent gaan schrijven? Heb hebt zoveel nummers geschreven die geïnspireerd zijn door de gelukkige levensloop? Of is het het dagelijks leven wat jou inspireert? Al wat je tegenkomt? Uh, wat mij geïnspireerd heeft met de negen nummers die op een nieuw album staan, heeft eigenlijk meer mee te maken met... Um, in dit geval... dingen die in die tijd uh, gebeurd zijn... waar ik mee tegenaan ben gelopen... Uh, als het gaat om uh, zeg maar, uh, de komst van ons zoontje. Ja. Uh, ik heb uh, in 2021 twee singles uitgebracht. Eentje daarvan heet Airborne... en de tweede heet Love is Here to Stay... En love, love is Here to Stay is eigenlijk uh, opgedragen aan, aan uh, ons zoontje. Aan jullie zoon. Maar aan, aan, wat betreft het tweede album, een nieuw album. Daar zijn geen uh, nummers die gaan over uh, mijn familie of iets dergelijks. Geen persoonlijke dingen. Je haalt het, de inspiratie voor jouw muziek. Zolang je bijna leeft, ben je muzikant, hoor ik. Ja. Toen ik je daarnet vroeg, ligt daar een opleiding onder? Want een man die componeert, ja, dan denk je al gauw aan grote muziekstukken. Hè? Ja, ja. Maar toen zei jij, nee, nee dit ben ik gewoon. Ja. Een chic woord is autodidact. Ja. Maar je hebt je gewoon deze hele kunst van muziceren zelf eigen gemaakt. Toen ik, uh, ik denk 16 jaar oud was, ik kom dus uit Schotland... Ja. Ja. En met een ferrybootreis van 20 minuten en vervolgens dan een treinreis van 35, 40 minuten ben je in de stad Glasgow. Ik ben er nog geweest vorige zomer. Prachtig. Ja, vond je het leuk? Ja, ik vond Schotland helemaal prachtig. Toen in mijn tienerjaren was er een van de bekendste muziekwalhallers van heel Groot-Brittannië in Glasgow de Glasgow Apollo en <coughs> ik, ik, ik heb zoveel bands daar gezien ik heb ja. Carlos Santana met Earth Wind and Fire een voorprogramma. programma ja. ik heb Status Quo wow. Deep Purple Led Zeppelin uh, van alles van alles en nog wat en en en dus um, dat was voor mij ook een enorme leerschool en toen ik naar Nederland kwam uh, landde ik uh, in Lemmer, in Friesland. Of, mm -hmm. all, of all places. <laughs> en uh, al gauw uh, maakte ik daar... Uh, muzikantenvrienden. Die eigenlijk een beetje... Ja, hetzelfde waren met mij... als het gaat om het houden van muziek. En toen is dat gaan groeien. En toen uh, hebben we een coverband opgezet. Ik speelde toen... Uh, saxofoon erbij. Ik zong. Dat was Avenue, hè? Dat was Avenue. En een saxofoon was in die tijd... Uh, heel erg belangrijk, voor ja. de jaren tachtig muziek. Ja. Denk aan Spandau Belly bijvoorbeeld. Absoluut. En nog veel meer. Waarbij, eh, Beroemde riffs van de saxofoon Keras in die Whispers, tijd. Ja. Kearles Whispers van George Michael, Baker Street van George, Jerry Rafferty. Ja. Uh, dus ja, uh, en, en, maar op een gegeven moment... Uh, uh, zijn we, zijn we uh, samen met dat, dat uh, coverband uh, repertoire. Hebben we toch veel um, kunnen betekenen voor grote Nederlandse artiesten. René Vroger, Anita Meijer, uh, Lietouwers. Mm -hmm. Want we stapten over naar uh, artiestenbegeleiding. Okay. En we deden grote gala-avonden voor, voor het ABN AmroBank. verzekeringsmaatschappijen, ja, ja, ja. et cetera. Ja, dat uh, is een wereld in deze wereld, hè, David. Uh, ja. ja. Maar op een gegeven moment hebben we... Toch een, een, een, een, een, onze geluidsman geloof ik, die heeft een bandje opgestuurd naar Veronica, mm -hmm. want zij waren bezig met een nieuw programma. Dat heette Sterrenjacht. Ja. En dan hebben wij uiteindelijk, lang verhaal kort, hebben wij de categorie beste band hebben we gewonnen. Prachtig. En we kregen een uh, platencontract bij Phonogram. Ja. <coughs> Eigenaren destijds van Wisselot Studios in Hilversum. Klopt. En uh, we, we, we kregen aangeboden uh, via Singapore Airlines. Uh, een week lang in Singapore. En, en daar hebben we een special opgenomen. En dat werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. Twee singles uitgebracht, veel airplay. Heerlijk. Maar helaas was die show, het Sterrenjacht... Dat, dat, uh, dat, dat, dat, dat trok weinig kijkers. Dus Toen hebben ze gezegd, na één jaar... Van ja, we, we, we gaan het niet verder prolongeren. Nee. Helaas. En dan, uh, ja. Maar daar hadden Dat... jullie je roem gelukkig gehad. David, ja. ik zit, uh, ik zit ja. door te denken. Okay. Jongen, geboren in Schotland, ja. doet zijn, wordt eigenlijk door muziek gewoon getroffen, als door de bliksem in de, in de Glasgow Apollo. En, um, nou, al toen ik drie was, hoor. <laughs> toen al. Aan de etenstafel, ja. Wat, wat? Je zou je denken, nou dan zit je, je noemde het zelf, in de walhalla. Maar waarom ga je naar Nederland? Als 19-jarige? Ik kwam hier toevallig en ik ben door de liefde blijven plakken. Ah, de liefde ja. mensen. Altijd weer die liefde, liefde. hè? Sorry. Nee, sorry. Je bent nee. voor de liefde blijven plakken. Ja. En daarna heb je hier je muzikale carrière vormgegeven. Ja. Die heb je zielsverwanten hier ontmoet. Ja. Je sprak aanvankelijk natuurlijk nog Engels. Ja. En je spreekt nu heel goed Nederlands. Ja. Je bent zelfs leraar Nederlands geworden. Engels. Uh, leraar Engels geworden, ja. want ik vroeg toen, toen je kwam vroeg ik aan Dolly moet het interview eigenlijk in het Engels, toen zegt ze zei nee je moet doorlezen en inderdaad in je biografie staat dat je bent leraar Engels. Ja. Waarschijnlijk spreek je ook Turks. Een beetje wel. Ja. Ik kan me wel redden op straatniveau, hoor. <laughs> ja. Maar als het gaat om wat complexere dingen dan. Uh... Dan moet je afhaken. Ja. ja, ja, ja, ja. Komt misschien ja. nog. David, je bent in ieder geval heb je nu je je album en. Uh, Breng je dat in eigen beheer uit? Wat is het plan met dit album? De, de, uh, zoals het eerste album is het geheel in eigen beheer. Ja. Uh, het klinkt misschien wel uh, chic, maar het is eigenlijk heel... Uh, wat zal ik zeggen? Uh, helemaal niet zo, zo spannend. Maar ik heb mijn eigen uh, uh, platenlabel, uh -huh. Bluestone Records. En uh, dus uh, ik doe alles zelf. Je doet alles zelf? Ik doe alles zelf. En oh. ik... Uh, Klop aan bij de diverse radiostations. Ja. Region, lokaal en regionaal. hoor. Ik heb stad en land afgereisd uh, lang genoeg uh, in het verleden... om dat eigenlijk gewoon niet meer te willen. Nee. Ik hoef niet naar Almelo en om zes uur s ochtends thuis te komen. Niet meer die, die het, snabbel die optreedt prachtig, toe, hoor. prachtig, prachtig, prachtig. Mooie herinneringen. Maar, absoluut, absoluut. Ja, ja. Maar uh, <kwijnt> nee... nee. Uh, Doe mij maar close the hole. <laughs> ja. uh, David, we gaan luisteren naar een, een, een tweede nummer van jouw, van jouw album. Um, een derde. Ik, oh ja, je, we zijn er al mee begonnen. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, <laughs> um, ik kan jou meer dan succes wensen. En ik hoop dat hier de juiste mensen luisteren... die nu uh, geïnteresseerd en getriggerd raken. Want uh, speel je ook zelf een instrument op dit album of je zingt... Beide. Uh, uh, ik, nou op het album, het zingen sowieso. Uh, op dit album weet ik niet of ik toetsen ingespeeld heb, maar het vorige album wel. Uh -huh. uh, ik hoor je saxofoon zeggen, ik hoor je toetsen zeggen. Speel je nog meer? Ik, dat is het eigenlijk. Ik kan okay. een beetje, beetje basgitaar spelen, maar ik werk met mensen. De toetsenman, hij is zo... Zo ontzettend fluweel hoe hij, hoe hij... Je hebt dus wel de, de, de zielsverwanten om je heen... Waarmee je, waar jij kunt overbrengen wat jij wilt horen. Ik hoor uh, en wordt in contact gebracht met mensen. En net zoals Abby Rood, het uh, idee... als ik ze niet vraag, dan, dan, ik wil er geen spijt van hebben... dat ik ze niet vraag. Nee. En gelukkig tot nu toe, iedereen die ik vraag... zegt, ja, ik wil met je meedoen. Helemaal te gek. Inclusief iemand die... Uh, Lea heet. De dochter van ja, ja. Ja, Tom. Prachtige leuk. meid en altijd heel enthousiast. Dus naar de studio komt en een heel mooi stem. Hartstikke mooi. Maar Het nummer wat jullie zo meteen gaan draaien. is dus Het tweede geremasterd nummer uh, die ik heb uh, laten behandelen. op Happy yeah. uh, Road. Helemaal leuk. Ik wil je meer dan danken... Voor je komst naar de studio. Door het barre weer toch naar de kust getrokken. Jullie ook bedankt. Ik wens je meer dan succes. En ik hoop je hier weer een keer te ontmoeten om te horen hoe het nu verder gaat. En we gaan nu luisteren naar, hoe heet dit nummer? Mindset. Dit nummer heet uh, Mindset, uh, Mindset. Van David Blinko dus. Van, uh, van het mooie album The Secret Art of Dreams. Uh, je kunt hem helemaal luisteren op uh, Spotify. Je kunt hem luisteren op uh, YouTube Music. Maar je kunt het natuurlijk ook... Hij is te koop, hè? Hij is te koop. Ja, en waar kunnen mensen hem kopen als ze het album zouden willen hebben? Um, Bij... Uh, is, is hij via iTunes of zo ook? Uh, zijn de nummers te koop? Hij is via iTunes te koop. En ja. hij is ook via uh, Amazon te koop. Oh, via Amazon. Ja, kijk Oké, oh, oké. Okay. Okay. Okay. Hartstikke goed. Nou, dames en heren, David Blinko. Ja, met Schrijf het, het op en luister. Sorry. En nu ja. het nummer. Mindset, ingezongen door David en uh, Lea. Wat leuk met Lea. Ja, dit was het nummer Mindset van David Blinko met wie we net een interview hebben gehoord. Uh, en we gaan even een echt typisch zandvoortsberichtje berichtje erdoor doen. Uh, het is namelijk zo dat uh, voor de mensen die versgebakken scholen hebben besteld... met de scholenactie van vandaag bij de semermin aan de boulevard... ja, die kunnen het daar niet ophalen. Want door het onstuimige weer hebben ze de kar niet naar, uh, naar de boulevard kunnen brengen. Uh, dus mocht u besteld hebben... dan kunt u de scholen wel ophalen vanavond... maar niet bij de, niet bij de boulevard... maar in de loods bij de Watstraat nummer 2. Dat is nabij het fietstunneltje onder het spoor... achterin Nieuw-Noord. En uh, voor de mensen die ook nog uh, versgebakken scholen willen hebben... 3 voor 10 euro... die kunnen dan een belletje geven... want ze hebben gelukkig nog een paar kilo extra kunnen bemachtigen. Uh, dat kan dan op nummer 06... 51353653. Dus de mensen die de gebakken scholen hebben besteld, moeten vanavond bij de Vatstraat nummer 2 ophalen. Nou, dat was het even. En dan zijn we meteen aan het einde van ons programma gekomen. Het zit er weer helemaal op, het tweede uur. Gelukkig kunnen we nog door naar een derde uur. Want we <lacht> hebben nog zoveel te vertellen. Ik ook al. Ja, er is, er is nog zoveel over. En ik heb nog zoveel leuke nummers staan. En, uh, dus lieve mensen, we zien jullie heel graag terug. Strakjes uh, na het uh, landelijke nieuws. En uh, na de reclameboodschappen. Uh, stay tuned. Blijf bij even geen rust aan de kust. En in het volgende uur hebben we een gesprek met de dames van de organisatie van Zandvoort Art. Dat op 12 en 13 oktober gaat plaatsvinden. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ik ga gauw een kopje koffie pakken, even gauw plassen. En dan weer rap terug naar die radio. Tot zo!